Drie uur. Kees Groot met het NOS-journaal. In het Weesperplantsoen in Amsterdam zijn vandaag 24 bomen gekapt. Dat is gebeurd om plaats te maken voor het namenmonument. De kap was eerder uitgesteld omdat buurtbewoners bezwaar maakten... tegen de omvang en de locatie van het monument. Een maand geleden besloot de rechter dat de, de bouw door mag gaan. Op het monument komen de namen van 102.000 uit Nederland gedeporteerde... Joden, Sinti en Roma te staan... De echte bouw begint waarschijnlijk op 1 oktober. Het monument moet in 2021 klaar zijn. Justitie gaat opnieuw forensisch onderzoek uitvoeren... naar de dood van de 16-jarige Dasha Graafsma. Het meisje kwam in 2015 bij Hilversum om het leven... bij een aanrijding met een trein. Het OM concludeerde dat er sprake was van zelfdoding... maar haar familie vindt dat er nooit gedegen onderzoek is gedaan. Het Zwitserse Openbaar Ministerie gaat drie voormalige topmannen van de Duitse Voetbalbond, DFB, vervolgen. Ze worden verdacht van medeplichtigheid aan fraude bij het WK Voetbal van 2006, het jaar dat Duitsland gastland was. Een voormalige FIFA-bestuurder wordt ook vervolgd. Ze zouden de toezichthouder binnen de Voetbalbond hebben misleid over een betaling van 6,7 miljoen euro. In Tilburg is gisteravond een man mishandeld... terwijl hij zijn auto wacht, op, in zijn auto wachtte op een internetdate. Drie jongens bedreigden hem met een mes en sloegen hem. Ook pakten ze zijn autosleutels af. Mogelijk is het slachtoffer erin geluist via zijn internetdate. De politie is nog op zoek naar de daders. Wielerploeg Lotto Soudal blijft in de ronde van Polen. Dat is besloten na het verongelukken gisteren van ploeggenoot... de 22-jarige Belg Björg Lambrecht. Vandaag wordt de etappe geneutraliseerd en ingekort. Het peloton rijdt als een geheel naar de finish... waar de renners van Lotto Soudal naar verwachting als eerste zullen passeren. Het weer wisselend bewolkt vanmiddag en vooral in het noorden kans op een buitje. Temperaturen liggen tussen de 20 en 25 graden. Ook morgen kans op buien, mogelijk met onweer. En met 22 tot 23 graden is het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook groepend op zaterdag. 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Does lief. Dank je wel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zandvoort. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, zon, zon zee, zee, Zandvoort en het is de zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu de muziekboulevard. Hoe ver je gaat, heeft met afstand.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 She gave me an inch of fuel burning my tongue And so I left her this song ZFM in.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 ZFM.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 Voord heeft het. En jij beleeft het.